Them, we carry out the fire ritual. It's the heat that stands for our commitment. Ignite your fire for the next hour. Pay your respect. Max Be grand. どこにいるの DZ live vanaf Climax 2003. Het g e l r e d o m e in Arnhem is momenteel het decor v o o r een geweldig feest. 25.000 mensen zijn lekker uit hun dak afgegaan op de belofte uit Zwitserland. Dit is Max P. Grant live op Climax. Het enige d a n c s t a t i o n van Nederland, live vanaf Climax 2003, Gelredoom in Arnhem. 25.000 mensen die ze volledig uit hun dak zijn hier. Momenteel op de b e a t van Max B. g r a n t uit Zwitserland, gaan we straks mee praten. En、uh, om een m i n u u t j e of kwart over drie vannacht is het de beurt aan Deepak. Je kent ze natuurlijk van de, de p l a a t die je verhoort:、uh, Heers Johnny, dikke hit momenteel. En、uh, ze staan hier naast me in de studio. Deepak,、hey. goedenavond. goedenavond. goedenavond.、Uh, Even voor de fans、uh, of de mensen die jullie niet helemaal kennen, wie zijn jullie precies? Uh, ik ben、uh, Marcel van der Zwan en、uh, naast me staat Frank Pechla. Oké,、okay, hey Deepak, wat is het precies de, het verhaal achter Deepak? Het verhaal、uh, achter Deepak is、uh, drie mensen die produceren: uh, dat uh, is Frank、uh, zelf en Charlie Lono's, hey, Ramon. Ik jou, en、uh, ik zelf,、uh, ja, dat is、uh, op een gegeven moment、uh, gekomen omdat we muziek maakten Ja, er moest een projectnaam komen. Ja, Ramon dacht van: joh, Deepak Chopra is wel leuk, laten we dat、uh, ja, gebruiken. Dus uh, vandaag. Uh, Hé,、hey, Wat is er a a n d e h a n d met de、uh, hardstyle, de hardtrans in Nederland? Want、uh, als we een jaar, of vier, vijf geleden keken, leek het echt gewoon dood te zijn. En, en als je nu kijkt, 25.000 mensen hier, onder andere jullie zijn daar、uh, ja, deel van, van dit succes.、Ja. Uh, hoe verklaar je dat? Ja, het is gewoon、uh, oplossing van muziek、uh, een leuke tijd eigenlijk. Kan je iets dichter bij de microfoon komen? Want het,、ja. ja. ja, het is h e lastig. Ja, h e t is l e u k De muziekstrooien loopt de tijd het aan het ontwikkelen zijn geweest. En Dat、ja, is eigenlijk het resultaat. eigenlijk.、Uh, ja, het is altijd wel van de harde, harde kant. Dan wordt het weer wat rustiger, en dan wordt het weer wat harder. Dan wordt het, weer wat... het is eigenlijk een beetje een evolutie die wel...、Uh, ja, de history repeating, zeg maar. Weet je? zo e g maar. z is het altijd. En、uh, g a b b e r is dan weer dood. En...、Uh... Ja, Mensen hebben nu weer eventjes zoiets van, nou hup, en dan gaat het weer. Ja, Ik zie het niet zo zonder in eigenlijk. Kan je, kan je stellen dat dit zeg maar, de volwassen variant van de gabber van、uh, een jaar of zeven, acht, n e geleden n g e is? Nou, Ik zit soms wel te denken: mensen die nu net zoals wij maar rond r de dertig zijn, die ook de gabber-tijd mee hebben gemaakt. Die nu zoiets hebben van.、Uh, nou, ik vind de harde sounds en de harde klappers van, de, van het、uh, idee van de gabber vind ik tof. Maar de tempo van de 180 naar de 140 vindt iedereen volgens mij wel、uh, best oké.、Okay. En、uh, ja, deze draaien denk ik nu rond de 150 met een o p g e p i t h t Dus、uh, ja, 150, 180 scheelt toch、Is、nog, nog wel 130. Ja, ja, ja. h、hey, e even de toekomst van Deepak. Wat zullen jullie album uitbrengen, dat soort dingen? Hoe gaat het daarmee?、Uh, ja, we horen best wel vaak. We willen een album maken en、uh, ja, misschien、uh, dat we daar toch een keer aan gaan beginnen. Ik zou het maar doen, getuige dit succes i e ja, ja, het is echt kippenvel. Ik heb net een klein stukje gezien, mensen. Jullie weten niet wat je ziet hier. Echt helemaal top. Hey, kwart over drie is de geplande tijd voor jullie. Ja.、Um, heb je al een idee wat je gaat doen? In eerste plaats,、uh, dat soort dingen? Of ga、uh, ja, je echt de vibe over je heen laten komen? Zeker als er een probleemstijd komt. Kijken Hoe het er、uh, a a n v o e l t op d e t moment eigenlijk, dus ja, we hebben wel een leuk eerste dingetje gecreëerd, zeg maar in de studio. Zo、uh, ja, een soort met intro-achtig ding. En、uh, ja, ik denk wel,、uh, nou, ik denk wel dat het gaat lukken. d u s s c h i e n hoop ik.、Hey, zijn er nou nog iets van zenuwen te ontdekken? b i jullie j ook, of zeg je van kom erop?、Uh, ja, kom erop sowieso. Dat echt, 100%. Ik wil ze echt, echt opeten, maar ja, zenuwen dat、uh, zeker als we een dof voor je staan te knipperen.、Oh. Nou, s e e we zijn er altijd zeker. Vanmorgen werd ik toch wel even wakker van.、Uh, jo, het h is toch、uh, het Vitesse-stadion. En、uh, toch wel heftig, ja. Nou, laatste dansen zometeen die 25.000 man. Kort a over i e d e s 0 Deepak. En、uh, je zal ze nog veel voorbij horen komen met h e r e s Johnny. RDT live vanuit het g e l r e d o m e in Arnhem. Climax 2003. We gaan nog eventjes t e r u g naar Max B. Krenn, straks DJ Luna, Pavo, Deepak, Daniel Mandello en Take No Boy. Blijf erbij. Some shit just broke down! How would all of y'all would like to see a DJ working on his turntables, right? Turntablism! Would you like to see some shit? <laughs> cut it up, DJ, cut it up! Cut it up! Olympics. Max b g r a n t ladies and gentlemen. Give it up! Muito forte! 2003. Momenteel a x 2003. achter de draaitavond Max B. Friends, die、uh, zojuist zijn eigen plaat in de fiks t a k Dat was dan wel eventjes een legendaris c h moment hier. En、uh, zoals wat mensen hier in,、uh, in de studio al riepen, het blijft een clown. En dat bewijst je ook hier zo. De man komt uit Zwitserland en、uh, was een beetje de ja, sensatie van Defcon One. En mag het hier dus、uh, nog een keer gaan doen. En、uh, heeft het zeker waar gemaakt. Een man die、uh, straks vanaf kwart over twee komt. Dat is、uh, DJ Luna, die ken je natuurlijk、uh, van het programma Qdance. En、uh, hij gaat hier zometeen ook die 25.000 mensen aan het dansen proberen te houden. Luna, ben je al een beetje zenuwachtig? Ja,、uh, ik heb er gewoon weer o n w i j e zin in. Het is natuurlijk een gezonde spanning. Echt zenuwachtig is het ook weer niet, maar、uh, ja, een beetje het bolt een beetje. Ben je in de zaal geweest, a l Ik ben zelf nog niet in de zaal geweest. Ik ben net eigenlijk van het VIP even t j e s naar buiten gelopen. En dan krijg je toch een beetje die zeur mee. En, ja. Te gek. Het ziet er ook echt super uit voor alle mensen die thuis zijn. Sorry, maar je mist echt wat. Ja, Kan je het een beetje beschrijven wat je nou bijvoorbeeld ziet als je hier zo、uh, uit het raam kijkt? Ja, ze hebben een,、uh, Dus eigenlijk de ster die op、uh, de flyer stond. Voor mensen die weten hoe het eruit z a e t Die hebben ze heel groot in het groot gemaakt Nou, ik weet niet hoeveel、uh, meter hoog. Die steekt echt uit daar. In het midden staat dan de DJ.、Uh, ja, een hele hoop lichten.、Uh, in, het, op het, uh, in het publiek staan z e l f de g r o t e stellingen. En,、uh, ja, het is heel goed aangekleed gewoon. Het is helemaal vol. Het is inderdaad helemaal vol en, de, en daarbij h e t het e f een beetje iets van Las Vegas ook, vind ik zelf. Ja, het heeft een beetje.、Uh, inderdaad, ik denk dat ik zelf een gokje ga wagen ook. Nou, dat, Die g o k dat k o m t w e l goed.、Uh, jij gaat zo meteen、uh, de mensen aan h t dansen proberen te krijgen. Luna, jouw carrière gaat hartstikke lekker. Je, gaat,、uh, je doet alleen maar grote dingen als we zo terugkijken op 2003. Ja, hele, hele goede dingen geweest. Heb je al、ja. plannetjes gemaakt voor 2003? Nou, ik ga volgende week、uh, naar Australië voor tien、uh, dagen.、Dus、dan u s d ga ik naar s y d n e y en naar、uh, Melbourne. En ja, Ik hoop dat in het volgend jaar、uh, ook wat meer te pakken zeg maar, buitenland. En dan,、uh, ja, gewoon De a、ja, n g w o o n de leuke f e e s t e s van te blijven doen hoeft niet alleen de grote te zijn. h e o r i e n d van Luna, opgelet. dus. Want、uh, Voor je weet, zit die man alleen nog maar in Australië, in Amerika en de rest van de wereld. Vanavond is hij hier, k o r t over twee, staat hij op het grote podium van Climax. 25.000 man, nogmaals lekker uit het dak hier in het g e l d e d a m Arnhem. Wij gaan nog even terug naar Max B. q u i n t een kwartiertje ongeveer nog. En daarna is het tijd voor p a v o daarna Luna, Deepak, Danny Amandello en Jack Dabboy. h Idea T, dus live hier vanuit het Gelderdam. <middels> m